Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAW+. ANP Nieuws. Goedemorgen, ik ben Michiel Bij Bijna overal geldt nu code oranje... ...vanwege de sneeuwbuien die over het land trekken. De NS heeft een winterdienstregeling ingesteld... ...en dat betekent dat er minder treinen rijden. Je komt wel op je plek, maar het duurt misschien langer... ...of je moet vaker overstappen. In de stad Utrecht en Den Haag rijden geen bussen. De ANWB Wegenwacht komt met tips voor mensen die ondanks het thuiswerkadvies toch de weg op gaan. Neem in elk geval een warme jas mee en een goed opgeladen telefoon, ook voor de korte ritjes. Verder raadt de Wegenwacht aan om de hele auto sneeuw- en ijsvrij te maken en niet alleen je voorruit. Supermarkten hebben ook last van het winterweer. Volgens een aantal krijgen ze niet op tijd spullen aangeleverd, met name groenten en fruit. Vooral in filialen van Albert Heijn in het midden van het land is dat te merken. De bezorgservice van Jumbo heeft honderden bestellingen moeten annuleren... omdat het te gevaarlijk is de weg op te gaan. En in Beeldhoven bij Utrecht zijn vannacht tientallen appartementen... een tijdje ontruimd vanwege een gaslek. Ook de bewoners van drie rijtjeshuizen er tegenover moesten hun huis uit. De gemeente ving de bewoners op. Het is nu weer veilig in Beeldhoven, het gaslek is gestopt en iedereen is weer thuis. Het weer van Weer Online... Vanuit het westen flinke sneeuwbuien en daar geldt dus bijna overal code oranje voor. Er staat een stevige zuidenwind en de temperatuur ligt vanmiddag tussen plus 1 in het westen en min 1 in het oosten. En dit was het nieuws op Slam. Dankjewel Michiel, fijn dat jij wel bent aangekomen op je werk. Het is 1 minuut over 7. En een hoop mensen die goed geluisterd hebben naar de radio volgens mij. Want het is verdomde rustig op de weg. Lekker thuisblijven als dat mogelijk is. De grootste files staan nu op de A28, 10 minuten brug over het Oranje-kanaal en assen, niet gassen daar. En op de A5 Westrandweg Amsterdam-Westpoort ook om erbij de 10 minuten en dead it. Doe voorzichtig vandaag en uh, hou de ochtendshow lekker aan voor de beats van David Gedda. Zometeen Bonnie Tyler, ook Alesso en Evro Jack allemaal in die line-up. Evenals jouw kans op de Slam Wintermuts. En uh, op een dag als vandaag kan je die wel gebruiken. Ondernemers opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks.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 Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Slam. Slam. Anul en Marijn. Ja, Las Vegas is leuk, maar even eerlijk, hoe lekker zit die Limited Edition Slam Wintermuts? Fucking lekker. Tijd dat jij hem ook wint. WhatsApp, goedemorgen en maak kans op de Wintermuts. Goedemorgen. Goedemorgen. Dus goedemorgen. Breakfast time. Zie je meteen een kleur of zo? Dat uh, heb ik wel eens. En bij deze is het absoluut uh, helemaal grijs. En dat past wel uh, bij deze ochtend. somber en undressed gedraaid bij Slam. It's the most wonderful time of the year. Nou, het is wit, maar noem het wonderful. Uh, daar ben ik het nog niet per se mee eens. De Slam ochtendshow. Show. Want het land slip dicht. Ik uh, hoor jou net Marijn al spreken over... Uh, ja, ja, de storm des doods. De storm des dood. Ja. daar moet, uh, moet je echt even mee ophouden. Je maakt mensen veel te bang en jij, jij hoort ja, bij die, die media-elite... Zo die dan staat het... dat in de media, de storm des doods. Jij bent de media, ik begrijp het, maar ja, ik wil daar niet aan meedoen. Jij maakt mensen onnodig bang, vind ik. I better safe than sorry. Uh... Ja, maar, Ik hoor de hele tijd allemaal onweersgeluiden ja. op Slam... met dan de storm des doods... En dan, dan, dan, dan zie ik jou hier zitten, lekker in je warme truitje met een ja. chocomel terwijl je dat vertelt. <laughs> ja, je hoeft mensen niet zo bang te maken, denk ik. Het, het gaat wel, want iedereen heeft zich uh, volgens nog gehouden aan werk lekker thuis. Ja, en blijf dat ook doen. Uh, dit was ook geen vrijbrief om uh, dan maar wel uh, op pad te gaan. Het, uh, het is mogelijk. Misschien dat het hier wel mee gaat vallen, dan in, in, in Amsterdam in ieder geval. Ik heb eigenlijk nog helemaal geen. Het... De, ik zie daar aan de lantanenpaal, er valt wel wat, maar of het nou sneeuw is of regen, ik kan het je niet vertellen. Nee, nee we zitten inmiddels uh, nou, met de gordijnen open te kijken, maar uh, er valt dan weinig te zien. Want het ja. is donker, uh, ja, vanaf acht uur ongeveer uh, komt het zonnetje er een beetje bij en dan uh, gaan we het zien. Anur, uh, op je bijrijdersstoel hier en uh, Marijn tot tien uur. Met ook weer jouw kans op een reis naar Las Vegas met uh, je vrienden, even naar een uh, zonnige oord. Daar is het uh, om en bij de 20, 25 graden vandaag. Lekker in die woestijn uh, van Amerika. Heb jij uh, dan uh, over uh, de sneeuwtrotseren gesproken nog even? wel eens uh, zo'n Sint-Bernard gezien... mag ik dat even vragen... die uh, skiers komt redden in, uh, oh. in skigebieden. Uh, ik vertelde het gisteren... Ik dacht dat uh, dat, uh, dat, dat zo'n uh, zo piercing was... om je in je eikel. <laughs> Sint-Bernard. Dat is een prins Albert. Oh, toch? Dat is een <laughs> nee, ik had gisteren met Melissa uh, mijn verloofde over uh, zo'n uh, prins... Uh, of Sint-Bernard... Uh, die dan uh, skiers komt redden. Maar zij zei, dat, dat komt uit cartoons. Dat bestaat niet. Maar dat bestaat toch wel? Zo'n hond, zo'n hele... Ja, een harige hond met zo'n ja, tonnetje... met zo'n zo tasje om. Nee, met zo'n tonnetje whisky om zijn nek. Oh, ja. En dat is dus als jij nou onder de sneeuw bent gekomen... dat je het dan weer warm krijgt. Dat bestaat toch wel? Of heb ik dat nou gewoon een keer uit een cartoon inderdaad? Als je het googelt, vind je het ook toch? Gewoon zo'n zo Zwitserse... Simone is echt... Een enorme uh, Zwitserse hond nee, lijkt ons. het... Met zo'n uh, houten tonnetje whisky om zijn nek. Volgens mij bestaat het. Maar uh, ja, mocht een van onze geweldige luisteraars ooit gered zijn... door zo'n Sint-Bernard inclusief whisky... dan horen wij dat natuurlijk uh, graag in de app van Slam. De ochtendshow met de meeste muziek. Black Eyed Peas, Afrojack, Allo Black. En uh, we beginnen zo dadelijk met Alesso. Anoor Marijn achter de microfoon. Onze nieuwe promilageprofessor Rick Brandsteder. De tv-presentator moet binnenkort weer voor de rechtbank verschijnen... voor rijden onder invloed. Rick, hoe ziet jouw ideale afkikkliniek eruit? 25 graden, een paar leuke dames en een, uh, en een barretje die open is. Nou, oh, dat begrijp ik. Uh, Sterker ermee, Rick. En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteren. Ja, ja. Stel jezelf even voor, zeg Nou, hoi, ik ben Loes. Uh, wij zijn onderweg naar Hoofddorp. Uh, want mijn uh, vriend die, uh, die heeft een bestraling vandaag. Oh, jeetje, dat is wel een uh, serieuze koek, Loes. Een bestraling vandaag. Ja. Wauw, wauw, wauw. En uh, de hoeveelste is dit? Uh, nummer al 14. Zo. Nu, ja. nu weet ik uh, gelukkig weinig van uh, hoe dit dan in zijn werk gaat. Um, maar is die bijna klaar met het traject? Uh, nee, hij moet uh, tot de 25, 25 uh, bestralingen. Oké. Okay. En dan uh, verder kijken hoe het uh, zich ontwikkelt, zeg maar, uh, hoe ver het dan is. Ja, waar, en wat er dan waar... nog voor een eventuele operatie uh, moet gebeuren. Inderdaad, ja, want uh, waar zit het? Wat, wat wordt er bestraald? Uh, de endeldarm. Endeldarm? Mm. Oh ja. Ja. Ja, uh, enorm veel sterkte, uh, Loes. Ik ben blij dat je gewoon uh, op de weg uh, kan, uh, kan zijn en uh, daar kan komen, volgens mij. Ja, uh, uh, het is ja. redelijk te doen, ja. Okay. En wat leuk dat je in ieder geval meegaat om je vriend dan te supporten. Ja, inderdaad. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik heb nog wel een avonddienst vanavond, maar we gaan gewoon even mee. En wat leuk. En, en, en, dus je krijgt dan zo'n bestraling. Ho Hoe lang duurt dat? Een minuutje of vijf. Oh, dus het is het is het gedaan. oh, het is wel zo, zo gedaan. Dus niet dat je ja, dan een uur ja. in dat ziekenhuis zit. En, uh, Mag ik wat vragen wat misschien helemaal niet zo, uh, niet zo belangrijk is, maar uh, het is ook maar vijf minuutjes dus. Maar uh, is, dat, is dat een beetje een... Is dat een beetje een gezellige ruimte? Hebben ze daar nog wel iets van proberen te maken? Want ik ken het een beetje uh, Breaking nou, Bad. Nou, uh, in Breaking ik, Bad uh, zitten ze gewoon in een stoel met een, met een infuus. En nou, dat, dat, dat, dat lijkt wel een tandartspraktijk. Uh, nou ja, hij zit naast me. Dus uh, ja, ik weet niet wat jij van de ruimte vindt. Ja, ik vind het netjes. Prima. Okay. Nou ja, ik dacht misschien uh, dat, ja, dat ze het toch wel iets, iets wat vrolijker uh, proberen te maken in ieder geval. Uh, Loes, wij uh, zullen jou als eerste vandaag die uh, slim Winter met sturen. En we doen er uiteraard gewoon even twee. Voor jou en je vriend. Top, super. <laughs> Helemaal leuk. Doe voorzichtig daar op de weg. En nou ook voor jullie ja, heel veel sterkte gewensten allebei. En doe voorzichtig vandaag. Ja, voor iedereen een goed, goede reis. Oké okay, man. Oké okay, Loes, dankjewel. En goed aan je vriend ook. Ja, komt goed. Bedankt. doei. doei. Doei doei, werk ze. Nou, gaan we toepasselijk plaatje draaien, Marijn. Nou. Voor alle zoutstrooiers, voor alle essentiële beroepen. De, de verpleegkundigen, maar ook zeker verloessen. En de vriend Heroes, Alesso en Tovlo aan het begin van deze ochtendshow. Doe extra voorzichtig vandaag op de weg en goedemorgen. We go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 Here. It's easier to see, there ain't no difference.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 you practice what you preach and what you turn the other cheek. Father, Father, Father, help us and some guidance from above. Because people got me, got me questioning Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? It just ain't the same. Always you change. New days are strange as the world.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 What's going on, but the reason's undercover The truth is kept secret, it's swept under the rug If you never know truth, then you never know love Where's the love, y'all? Come on Where's the truth, y'all? Come on Where's the love, y'all? We're forgiven, people die Children hurt and crying When you practice what you preach Would you turn the other cheek Father, Father thuis. Je het verloof. Uh, jullie maken onze dag beter. Fuck thuiswerken. Ja, ah, ja. We doen ons best om het in ieder geval leuker te maken voor je... met uh, deze winterse temperaturen en uh, sneeuwval natuurlijk. Daarom uh, werken we massaal thuis vandaag. Hier de Black Eyed Peas en Where Is The Love. Het is vijf voor half acht en je mag je ogen vast even dicht doen. Je zit waarschijnlijk toch niet in de auto. En droom maar vast van die westerse Amerikaanse zon op je bakkes... En lekker met zo'n uh, SUV die je dan huurt. Hè? Of een cabrio met je vrienden zo over die Vegas strip heen rijden. Langs die palmbomen. De wind door je haren. Misschien nog even een stripclubje meepakken. Ook voor de meiden leuk schijnt. Of nou, de deels natuurlijk. Want uh, die hele reis Las Vegas staat hier uh, op de planning. We gaan hem weggeven. Misschien wen jij hem wel. Dan kan je gewoon gratis naar Vegas toe. Je krijgt ook nog casino geld van Slam. 2026 euro. We gaan zo meteen weer de gok van je leven spelen. De enige vraag die we jou gaan stellen is... Rood of zwart? Denk daar vast over na. En wil je kans maken op deze reis? plus drie vrienden naar Vegas. Heb dan nu alvast Vegas plus je leeftijd. Ik weet het, het is niet netjes om naar je leeftijd te vragen... maar uh, voor dit keer is het voor mij helemaal goed. Vegas plus je leeftijd. En Disco Lines komt er ook aan bij Slam. Het is sale bij Bol met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals opbergboksen van onder andere Iris... nu met tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle kortingen bij Bol. Nu bij Plus euroweken Met deze week heel veel aanbiedingen voor 1 euro.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 Slim, het is 1 minuut over, half acht. Vanuit het westen flinke sneeuwbuien. Vooral de kustprovincies zijn als eerste aan de beurt. En dan trekt het de rest van het land over. Stevige zuidenwind ook. En dat zorgt voor min 1 in het oosten tot plus 1 in het westen. Oké. Okay. Daar zou het moeten gaan dooien. Dan naar de weg toe, de eerste files van de dag die duiken op, op de A4. Dat is Delft en de Keteltunnel, een half uurtje, 4 kilometer. En de A58 meldt 12 minuten bij Vlessingen-Oost, Soesburg en Stellenplas. Flitsers staan er niet, lijkt me ook niet helemaal nodig. We gaan naar het laatste nieuws in een half minuutje. Up to date, dankzij Michiel. Goedemorgen. Hallo daar. In bijna het hele land is er kans op gevaarlijke situaties door sneeuwbuien... en daarom is code oranje afgegeven. De NS rijdt met een winterdienstregeling... en op Schiphol zijn vandaag 800 vluchten geschrapt. Het advies is om zoveel mogelijk thuis te werken... maar moet je toch de auto in, neem dan een warme jas mee... en een goed opgeladen telefoon. Het zijn een paar tips van de Wegenwacht... die vandaag weer rekening houdt met duizenden pechgevallen. En president Trump wil zo graag Groenland in de handen krijgen... dat hij overweegt het leger in te zetten. Trump aast op Groenland dat van Denemarken is... om Rusland af te schrikken en om de delfstoffen. En dat is over de hoofdpunten van het ANP. Hmm. Het is bar en boos, zei je oma altijd in Nijmegen. Het is bar en boos buiten. We mogen al een beetje dromen, hè, jongens, van die warme wind in Las Vegas. Laten we gaan, kom op. Arno en Marijn. WhatsApp nu, Vegas plus je leeftijd. En maak kans op een geheel verzorgde trip naar Las Vegas op kosten van Slam. Kom maar over me I'm unaffected, why you would you try to ever put me second You're just another groupie to me Make your start to moan and groan. Come here and your lost strong like a stone, girl. Cause. If you make you sweat, Ties Them I'm checking, legs. Them I'm setting, built for hard stepping. Me can't lose. In de sneeuw. Ja, het goed. Ik ben net aangekomen op mijn werk. Ah, want uh, jij hebt een essentieel beroep. Eh, uh, ja, ik ben elektricien. Nou, dat is toch wel uh, essentieeler dan een radiodj zou ik willen zeggen. Dat zou ik. zoiets ja, ja, ah, Hij is uh, elektricien. Oh ja, ja, ja, zeker. Ja, ja nee, ja. Je, je merkt nu in Berlijn, hè, die, die, die stroom is al vier dagen is, uh, is uitgevallen. Uh, ja. Ja. Is, dat zo, is dat in Berlijn helemaal plat? In Berlijn hebben volgens mij 40.000 uh, huishoudens hebben al vier dagen lang geen stroom. Oh man, oh wat heftig. Ja. Hé uh, hey, uh, Max, jonge, um, wij wensen jou alvast een uh, heerlijke werkdag... Uh, die misschien wel wat langer duurt als we allemaal uh, in sneeuw. Hè? Maar uh, nou, het zou toch wat zijn als jij dan al mag fantaseren over Las Vegas. We hebben voor jou uh, in de aanbieding een mogelijke finale plek voor de gok van je leven. En uh, dat Daar is uh, 22 januari. Dan komen alle finalisten samen hier in de Slim studio Daar gaan we nog één uh, groot spel spelen. En uh, nou, hoe meer fiches jij verzamelt vandaag... hoe meer kans jij hebt op die reis naar Vegas. Als jij nu uh, goed gokt op rood of zwart... dan krijg je alvast je eerste fiche... en dan krijg je daarna de optie om die te verdubbelen. Wij gaan één vraag aan je stellen... en dat is... Max, rood of zwart? Ik ga vandaag voor uh, rood. Rood. Marijn die begeeft zich naar de roulette tafel in de Slam studio. Je kan ook meekijken op slam.nl als je het niet gelooft. Er staat echt een roulette en uh, wij gaan uh, draaien. Ik moet nog één keer vragen wat je ook alweer zei, Max. Want ik ben het in mijn enthousiasme even kwijtgeraakt. <lacht> uh, rood. Rood, ja, dat is ook zo. Daar gaat hij. Bloedstollende spinatie, sensatie. Oké, okay, hij stopt en het is... Oeh. Het balletje ligt mooi in een vakkie. En uh, nou Marijn, uh, nou het. Max, het balletje is gekomen. Op rood. Gaat ja, goed idee? Hoppakee! Ja, ja. Maxi, jij hebt je verzekerd van je eerste fiche in de gok yes. van je leven. En nu is natuurlijk de vraag der vragen. Ga je door ja. of stop je? Tuurlijk, gaan we door. Goed zo, want... Ik ben een gokker, ik ken niet het spel. Ga je maar door? Ga je maar een 18 door? Als je mij denkt te bedriegen, Ben ik je een stapje voor? Speel plus 18 plus, zeg het nog een keer. Hey Maxi, gefeliciteerd met je eerste fiche. En dan spreken we jou straks weer. Want je, ja, nog... je mag nog een keer bij ons draaien. Kijk eens. Met de oh. van nu. I don't want actions, I Topic face Right there, right now, don't want no delay. For whatever, whatever it takes. What you say. I gotta be, gotta be honest. promise. Oh, you never gonna die it. I swear Put your body on my body Cause we all need somebody Your body Het is programma waar ooit in Nederland gemaakt is. finally live like the girl they all see the Bijrijdersstoel Rijderstoel met Huntrix, David Gera en Golden. Eet niet die geel-gouden sneeuw, inderdaad. Blijf voor Slam de Slam oh. Ochtendshow. Ja, ja. Het is vandaag 7 januari. TUI gaat een tweede terughaalvlucht vliegen... om de gestrande reizigers van de Antillen op te halen. Vluchten naar Curaçao en Bonaire vielen dit weekend uit... door de situatie rondom Venezuela... waardoor extra vliegtuigen nodig zijn om iedereen weer terug van vakantie te halen. Ook KLM en Corendon hebben extra toestellen richting de Antillen gestuurd. Ik hoorde ook, en ik, ik moet dat nog even uitzoeken deze ochtend... maar het schijnt dat er één iemand van KLM in een bus richting Duitsland aan het rijden is... om antifriesmiddel voor die vliegtuigen op te halen. Het schijnt dat de Duitsers gezegd hebben... als je het wil hebben, kom maar halen. Die leveren dat als enige in de buurt. En dus schijnen er KLM medewerkers met busjes naar Duitsland te rijden om dat antifriespul op te halen. Maar daar duik ik straks nog even in. Ook verschijnt er vandaag de zoon van regisseur Rob Reiner voor de rechter in Los Angeles. Hij wordt officieel voorgeleid op verdenking van de moord op zijn ouders. Die half december dood werden aangetroffen in hun woning. Of hij gaat praten is nog maar de vraag. Het is een beetje een rare gast als ik die interviews kijk. De NS rijdt vandaag opnieuw volgens die winterdienstregeling. Dus check je reis goed. En Rotterdam-Den Haag uh, Airport, de Heke Airport... heeft alle vluchten die uh, voor tien uur moesten vertrekken geannuleerd. Door de sneeuw, een vlucht die gepland staat om tien uur tien... gaat volgens de website nog gewoon door. Dat houden we in de gaten. En uh, door dit uh, winterse weer rijden er in Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen... geen bussen. Dat melden alle busvervoerders. In Rotterdam blijven de metro wel gewoon rijden. En Den Haag blijven de trams ook rijden. Zolang het kan, al dus de vervoerders daar. Nou, de volgende track die kunnen wij beter maar omdopen tot uh, Inda Club. Penguin kent iemand dat spelletje nog dat computerspelletje Club Penguin ik weet zeker dat 50 cent dat nu aan het spelen is het is uh, op en erbij 9 voor 8 en je hoort slam Go I'm full of bug, but mommy, I got the ex. So get into taking drugs. I'm in not having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough. You can find me in the club. Look, mommy, I got dates. So Get in the taking drugs. I'm mean, in the having sex. I ain't in the making love. So come and give me a hug. Get in the getting, and getting When I pull up out front, you see the men's on dub. When I roll 20 deep, it's 29s in the club. Niggas heard I fuck with Dre. Now they wanna show me love. When you sound like him and and the others, they wanna fuck. Uh -huh. Homie, ain't nothing. Change hold down. G's up. I see exhibit in the cut. They nigga roll that weed up. Roll that you watch how I move from the state before play up here. Been hit with a few shells, but I don't walk with a limp. The LA, they, 50, you uh -huh. they like me, I want them to love me like they love pop. But how they in New York, the niggas to tell you I'm local. We be playing if they put the, the rack game in the I'm uh -huh. full of focus, man. My money on my mind. Got a meal, out the deal and I'm still on the grind. Now shorty say she feeling my style, she feeling my flow. Uh -huh. A girl from Wooda, they buy and they ready to go. Okay. I'm in the club. A bottle full of bub. Look, mommy, I got that. Sick, you take taking drugs. I'm the have a set, I ain't into making love. So come give me a hug. Get in the getting rough. You can find me in the club. A bottle full of bub. Look, mommy, I got that. Sick, you take taking drugs. I'm the have a set, I ain't into making love. So come give me a hug. Get in the, in the My flow, my show brought me to go me All my fancy things, my crib, my cars, my clothes, my shoes. Look later, I don't can't move and I ain't changed. you should love it. Way more than you hate it, nigga. You mad? I could that you be happy? I made it. I'm not kept by the bar. toasting to the good life. You that faggot ass nigga trying to pull me back, guys. Much on, get the pumping in the club. It's on. with my eyes, bitch. If she smiles, she gone. If the food on fire, let the motherfucker burn. If you're talking about money, homie, I ain't concerned. I'ma tell you what banks for me, cause go ahead, switch the Style up, the niggas hate to let mate, want like the money pile up. And oh, we can go upside the head with a bottle of blood. They know where we fucking be. You can find me in the club, bottle full of blood. Look, mommy, I got that, sick, we end up taking drugs. I'm mean, in the sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, be get in the getting rough. You can find me in the club, bottle full of blood. Look, mommy, I got that, sick, we end up taking drugs. I'm mean, in the sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, be get in the getting rough. <laughs> Don't try to act like you don't know where we be in, either, nigga. I'm in the club all the time, nigga. It's a problem, pop off, nigga. G, you miss. ook naar alle ochtendshowluisteraars die Club Penguin nog kennen inderdaad in dat Club Penguin 50 cent gedraaid. het is uh, 5 voor 8 heb je dat gehoord in Schotland zijn zo'n 100 mensen bij elkaar gekomen om te kijken naar het volgende ah, ah. dat klinkt gruwelijk toch ah, ah. Wordt dit een nieuwe Olympische sport? Uh, laten we het zo meteen even checken hier in de ochtendshow. En wat is dit toch? Ah! Nou, het antwoord komt er ook aan. Evenals deze drie in de geweldige line-up. Slam. Coming up.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 ...waar je het warm van krijgt. Zoals Boxspring Home 105 voor 1190 euro. Swiss cents for party. Het zijn weer vakantienieuws. Boek op steeds vakantie en krijg tot 500 euro korting. 18 plus speelt dus. Ja. serieus? Oh. oh Wat een geld. 18 tot Ben jij de volgende pascode winnaar Laat je mandje vol bij Trekpleister. Nu alle deodorant en douche van Dove, Axe en Rexona...